Rudi Vendrich met het NOS-journaal. Iran heeft een tweede zelfgebouwde satelliet de ruimte ingestuurd. De satelliet wordt volgens de Iraanse televisie gebruikt om foto's van de aarde te maken en om het weer te voorspellen. De eerste Iraanse satelliet werd twee jaar geleden in een baan om de aarde geschoten. Voor de lanceringen is gebruik gemaakt van raketten waarvan het westen vreest vrees dat Iran die kan gebruiken voor kernwapens. Iran zegt dat het daarvoor geen plannen heeft. Nederlandse rederijen die militair op hun schepen willen voor bescherming tegen piraterij moeten daar fors voor betalen. Dat schrijft minister Hillen in een brief aan de Kamer. De rederijen gaan een vast bedrag betalen voor salaristoeslagen van de militairen en voor hun verblijfs- en transportkosten. Ook moeten ze zorgen voor medische voorzieningen aan boord. Wat de rederijen precies gaan betalen moet nog worden becijferd. De bescherming van koopvaardijschepen door militairen is vooral bedoeld om veilig langs Somalië te kunnen varen. De afgelopen maanden gingen al twee militaire teams op proef mee op Nederlandse schepen. Volgens minister Hillen is die proef succesvol verlopen.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 Op het tennistoernooi van Rosmanen is Robin Hazen uitgeschakeld. Hij verloor met 7, 5 en 6, 4 van de als tweede geplaatste markt Pactatis uit Cyprus. Er is nu geen enkele Nederlander meer in het enkelspel. Jesse routa verloor vandaag van de Belg Xavier Malis. Het weer. De buien trekken vanavond weg. Vannacht komt het af tot een graad of 13. Overdag van het westen uit opnieuw buien. Het wordt dan tussen de 18 en 21 graden. Dit was het NOS.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 Radio, aflevering 728. Uur 1. We zijn begonnen weer met prachtige nieuwe muziek. Nou ja, nieuwe muziek. Deze muziek van Carunesh is niet echt nieuw. Het is een Enchantment Compilation Number 2. En daar staan natuurlijk allemaal hele mooie, bijzondere werken van Carunesh op. En uh, we zijn dan ook uh, Opend, we hebben geopend met uh, Ik zal het even proberen uit te spreken Halea Kala Sunset Tegenwoordig begin ik Achteraan de lijst van De, van de cd Dus dit is track nummer 11 Karunesh Heeft een eigen website Karuneshmusic.com Je kan hem ook mailen Karuneshmusic uh, En volgens mij woont hij in Nederland. En dat allemaal via orianemusic.nl. Nee, niet.nl.com. En daar komt ook het volgende werkje vandaan van Erik Berglund De Seven. Ja, daar heb je hem. The Seven Sacred Flames. Hele mooie CD waar je heerlijk bij je kan ontspannen. Dit is de Flame of. Transmutations and Freedom. Nou, helemaal vol. Laten we maar eens lekker gaan luisteren en geniet van dit programma Peaceful Radio. Oh. How sweet the sound That saved the wretch like me I once was lost But now am found Was blind But now I see Blind, but now I see. Mama, them all end up oh, my, them got and cry, mama, it's too little, real life. Down the road, mama, run down the road, ya keys are In motion van het label Springhill Music. De labels uh, in die uur gedraaid in uh, Peaceful Radio aflevering 728 uur 1: het uh, Oriane uh, Phoenix Muziek, ARC Music Asian Future, uh, Springhill Music en dan natuurlijk de artiesten Karunesh en Asher Queen met hun eigen labels. In ieder geval hun eigen websites. We gaan afsluiten met muziek van uh, Phoenix Muziek. En dat is van Stuart Goodstein, uh, dus die heet Embrace. Ja, deze even weg en deze er even in. En de nummer heet Slow Rain. Dit allemaal tot het eind van dit uur van Peaceful Radio. Je kan het allemaal natuurlijk nog nalezen en na luisteren op peacefulradio.eu. Tot straks.